Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een aanhouding in de zaak van de dood van een Belgisch jongetje. Na Dave de K is nu ook zijn vriendin opgepakt. De Belgische Dave de K was er met zijn oppaskindje Dien vandoor gegaan. Gisteren werd hij opgepakt bij Meerkerk, maar van Dien was geen spoor te bekennen. Die werd na verhoor pas gevonden in Zeeland, vertelt deze Belgische verslaggever. Dat de man zelf heeft aangegeven, kijk het is daar waar jullie naar het jongetje moeten zoeken... En dat heeft eigenlijk wel best lang geduurd, Riaat. Waarom? Omdat blijkbaar toen de man werd aangehouden hij zwaar onder invloed was. De rol van de vriendin van Dave wordt nog onderzocht, maar zij zou na de verdwijning tegenstrijdige dingen tegen de politie hebben gezegd en informatie hebben achtergehouden. De lijst van theaters die worden omgetoverd tot kapsalon wordt langer en langer. Ook bij het Concertgebouw in Amsterdam kun je morgen van je coronacoep afkomen en luisteren naar muziek. Het gaat om tientallen theaters in het land. Ze willen daarmee laten zien dat ze net als kapsalons veilig open kunnen. De vulkaanuitbarsting bij Tonga van dit weekend heeft duizenden kilometers verderop een olievlek veroorzaakt. Voor de kust van Peru was een bedrijf bezig om olie van een schip af te pompen. Maar door de kracht van de uitbarsting kwamen er golven, begon de tanker te schommelen en lekte de olie weg. Een gebied van dik twee kilometer en twee stranden zit nu onder de olie. En een vriendengroep uit Nieuw-Leuzen bij Zwolle... wil na de lockdown weer uren aan de bar hangen... maar ze zijn bang dat hun stamkroeg straks failliet is. Ze zamelen daarom geld in voor de kroeg van Arjan. We zijn er elk weekend wel geweest toen het nog kon. Het is gewoon echt een topplek. En ik vind Arjan ook zo'n zo goede, goede man en zo aardig voor iedereen. En hij helpt ons mee en hij verdient het gewoon. Het is ook gewoon heel gezellig hier altijd. Nieuw-Leuzen gaat hierheen, je ziet hier mensen die je kent uit het dorp en zo. Dus ja, het is gewoon gezellig. De kroegbaas is enorm verantwoordelijk. ...en blij door de actie van de vriendengroep. Inmiddels staat de teller al op dik 9000 euro. Het weer nog in een groot deel van het land hangt er dichte mist. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de a A10 Noord richting Zaanstad... ...staat file tussen Landsmeer en de Coenternal... ...3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De oorzaak is een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug, lieve luisteraars. Het tweede uur deze dinsdag 18 januari 2022 alweer. Luus aan de andere kant, Jan aan deze kant. En uh, we gaan uh, het tweede uurtje Luzum gaan we doen. En, uh, het we internet staan... doet het weer. Ja, Eureka zeggen ja, we dan. is he? toch wat. De techniek staat toch voor niks hier Echt in de studio en de tolweg. Hè. Het eerste uur hebben we het uh, helemaal moeten ontberen, de, het internet. Maar Luus is zo blij, ze kan alles weer opzoeken. En het gaat ze ook doen. Ze gaat leuke dingen bij elkaar sprokken zo zometeen. En wij gaan uh, een lekker, lekker nummer draaien. 7 peil was dit. En uh, er we net weer informatie over het beklimmen van de trappen van de BAVO-kathedrama. Um, Ik heb nog een leuk uitgaanstip uh, voor Halem, dus. Oh, uh, ja. In de kelders van het stadhuis, het hart van de stad... dat er al sinds de 14e eeuw staat trouwens, hè, een heel oud stadhuis al... Hè, ontdek je alles over de geschiedenis van de stad bij anno Haarlem. Bekijk bijvoorbeeld de animatiefilm Halem in Vogelvlucht... en zie hoe de imposante grote of sint -kerk is gebouwd. En laat je meevoeren naar de gloriedagen van Haarlem in de Gouden Eeuw... en verwonder je over de ontwikkeling die bewoners van deze monumentale stad... in de loop der eeuw hebben doorgemaakt. Bezoek Anno Halem en laat je inspireren tot het ontdekken van de stad. En wie vragen heeft of meer wil weten over Halem, kan altijd terecht bij het bezoekadres van VVV Halem, wat naast Anno Halem gelegen is. En wanneer kan je dat festijn gaan doen? Dus elke donderdag, vrijdag, zaterdag en woensdag van 11 tot 4. En de prijzen houdt het niet voor mogelijk in deze dure tijden. Het is gratis. Nou, echt? Echt waar. Het is niet te geloven. He, toch wel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 Want ik heb niks gemerkt, Jan. Nee, oké. Okay. Wat ga jij vertellen? Uh, wat ga ik vertellen? Ja, wat zal, wat zal ik eens gaan... Weet je wat zo leuk is? Vertel het eens. Ik, uh, ik was uh, ik ben aan het zoeken en dan kom ik wat tegen. En dan kom ik bij de Zandvoortse bijnamen. Ja. En uh, ik kwam dus een krantenartikel tegen... van een mevrouw Kraand En zij schreef een artikel over de bijnamen van Zandvoorters. Ja. En met de bijnamen ligt het in zand wordt altijd een beetje moeilijk en is ook een teer onderwerp. Waarom dat is, weten we niet. En als vreemde zullen we er waarschijnlijk ook nooit achter komen. Wat we echter wel weten, is dat alleen de autochtonen elkaar bij de bijnaam mogen noemen. En waarom zou je je daar dan niet aan houden? Maar los daarvan is het toch wel interessant om eens te horen hoe die bijnamen eigenlijk zijn ontstaan. En uh, ze, die mevrouw is daarom naar het nieuw Unicum gegaan, waar de heer J.A. Steen, bestuurslid van het genootschap oud Zandvoort aan de bewoners van de plevierenvleugel daarover het een en ander vertelde. Op een gegeven moment had Zandvoort in een beperkte samenleving 309 inwoners met de naam Paap, 106 die van der mei heten 201 keuren en 240. 1994, die de naam Koper droegen. Het was dan ook maar goed dat de onlangs overleden vrachtwagen, vrachtrijder Lou We Weber, die in Haarlem bestellingen voor zandvoorts ophaalde... de bijnamen kende, anders was hij er nooit uitgekomen. Ook de toenmalige administrateur van de werkliedervereniging onderling Hulbetoon... De nu 93-jarige heer Hollenberg noteerde bij het in ontvangst nemen van de huren in zijn boekje de bijnamen om huurders met dezelfde namen gemakkelijk uit elkaar te kunnen houden. Dit notitieboekje kwam later in handen van de gemeente en op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders stelde de heer Steen een onderzoek in naar de bijbehorende familienamen en geboortedatum van de betrokkenen. Met behulp van oud-burgerlijke stand en bevolkingsregisters slaagde hij daarin en legde ze in publicatie vast. Aan de hand hiervan werden enkele bijnamen onder de loep genomen en de mogelijke aanleiding tot hun ontstaan. Zoals bijvoorbeeld de reddingsactie waarbij Willem Draaier een oor kwijtraakte, waarna hij als één oortje door het leven ging... Ik denk, het is steekkeur, maar ik vermoed dat het teunkeur is. Die sma smorgens in de vroegte de zandwoorders met haar ratel kwam wekken, kreeg de, naam, de bijnaam Por Porder en de, hond de honderd en drie jaar geworden Engelpaap was nadat hij als kleine jongen zijn voorletters in zijn klompen brandde de rest van zijn lange leven Ep genoemd. Lichamelijke toestanden konden ook wel eens aanleiding zijn. Lange Ari, lange Jan, maar ook Wupgatje, een aannemer die last van jicht had en daarna liep, werd dus je Wupgatje genoemd. Maar ook koude aardappel of baklap. Eh, waarom heet iemand zo? Waarom werd iemand zo genoemd? Daarentegen kan men wel vermoeden hoe bijnamen als Biggedief en Dronken Dell ontstonden. Hans Koffiewas en Waterpikkie. Waarom echter een van de zandvoorts eerste politieman Fok de Kortstaart heette, zal wel niemand ooit kunnen vertellen. Ook vrouwen hadden bijnaam, bijnamen, waarvan we met Marijtje Hogeborst, Waterpikkie, Och Achie Och, een gerretje van zijdham en Ant Koffiewas zomaar een greep doen. Een boeiend onderwerp. Die en waarom dit altijd zo voorzichtig benaderd moet worden... is ons niet helemaal duidelijk. Maar de antwoorden zullen daar wel een bedoeling mee hebben. En overigens geldt ook hier... slanswijs slanse ik vond hem zo leuk. Een leuk verhaal. En daarna uh, navolgingen erop uh, heb ik hier lijsten met, met zandvoortse bijnamen. En uh, met welnemen van, van de luisteraars. En als, als mensen zijn we hebben er moeite mee om dat te horen... dan, dan stoppen we daar gewoon mee. Maar we willen, ik vind het een leuk idee om, om elke week zo'n één, twee of drie van die namen... te gaan opnoemen met, met, het, uh, met, met de data erbij... En is er bezwaar tegen, dan mogen ze het laten weten. Maar we gaan in ieder geval vandaag beginnen met de eerste twee. En dat is dan: uh, de naam was Aaltje Koning, en haar bijnaam was Aal de Moker, of de Gouden Baker. Dus ik neem aan dat zij vermoedelijk... vaker uh, in, in uh, baker was. Ja. Uh, ze woonde op de straat Dat was uh, heel lang geleden. Hoor. 20 september 1881 was die geboren. En ze was gehuurd met Arie Molenaar... waarvan geen bijnaam bekend is. En die was geboren 20 oktober 1878. En die is overleden 23 maart 1939. En uh, leuk was die bijnaam. En daar hebben we ook nog een Aaltje Molenaar. En die, de bijnaam van haar was Aaltje van de Puur. En die is geboren 13 januari 1846 en overleden 17 augustus 1923. Uh, ze was gehuurd met Teunus Koper. Uh, en die zijn bijna was Teun van Guurt. En die was geboren 3 augustus 1844 en overleden 17 juni 1920. Nou, dat zijn de eerste twee. En zo willen we eigenlijk. Dat lijkt het ons in ieder geval. Ja, toch ook een leuk idee. om, ja, om elke ja. week een paar van die namen op te noemen. Maar uh, nogmaals, mocht er bezwaar zijn uh, tegen. Van, van onze luisteraars. laat het weten, dan uh, moeten we dat maar cancelen. En zijn er uh, luisteraars die. Uh... Die iets meer weet over de bijnaam. Ja. Of die er, het leuk vindt om er misschien wat over, meer over te vertellen. Ja. Die, die zijn hartstikke welkom bij ons in de studio. Ja, want, CFM is voor de zandvoerders. Dus uh, ja, ja toch. Voor en door hem, de zandvoerders. Dus, dus bij deze. Vertellen. Kom maar gewoon vertellen. Dat is dus, leuk. Uh, volgende week uh, bij ons welnemen weer twee nieuwe namen. En uh, nou, dan gaan we nou maar weer een uh, muziekje maken. Hey. En uh, we hadden natuurlijk net wat uh, leuke agendapuntjes uit halen. Maar we hebben natuurlijk ook ons eigen zandwoord nog. En uh, daarbij onder andere het pluspunt. En Pluspunt pluspunt heeft ook weer een leuk initiatief: dat is namelijk denderen door de duinen. wandelen is gezellig en gezond. En uh, wanneer we wandelen maken we vitamine D aan. En lopen we alles zoepel en los. U krijgt frisse lucht in de neus en longen. En de wind waait weer door uw haren. We wandelen één uur onder begeleiding van Joke Bais. en Joke neemt u mee in haar vertelling over de wereld van dier, boom, plant en mens. En stokken en verrekijken mogen mee. Goede schoenen is een must. Bij weer of geen weer, het gaat door. Ook wanneer de duiden niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. En uh, u krijgt 25% korting op de kussensprijs... als u een kopie van de UD-kaart en de zandverpas inlevert. Uh, dat is op dinsdag van 10 tot 11. Uh, en dat is van 25 januari tot en met 4 april... 10 keer, dat kost 30 euro. Dan hebben we nog de dinsdag van 10 tot 11. Tot, uh, dat is van 11 mei tot uh, 12 juli. En ook eveneens 10 keer. En dat is voor 30 euro. En de locatie is zijn de Amsterdamse waterleidingduinen. En uh, een leuk initiatief dit. Want visslucht is natuurlijk altijd nodig. Ja toch, Lus? Ja. Nou, dan gaan we Ali hem even binnenhalen weer. Hey. Hallo? Hallo. We praten met Ali Sramatarnem. Ja? ja? ik heb gezien u heeft te koop een babykamer. Babykamer, ja? Ja. Is je te koop of te huur? Te koop. Te koop. Oh, ja. dat is 200 euro. Eh, uh, 150 heb ik hem verlaagd, ja. Oh, hey, uh, zeg maar, voor welke periode is dat? Baby gewoon. Ja, ja, voor welke. Ja, ja, begrijp ik. Maar voor welke periode kan ik die kamer nemen, dan? Oh uh, ja, um, ehm, zou woensdag zou iemand daarna komen kijken. Ja, ja, maar ja, kijk is niet kopen, hè. Nee, dat bedoel ik. Nee, daarom. Ik wil koppen. Ik weet ja? Zeker. Ja, zeker. Ja, ik moet mijn baby kwijt. <laughs> Oké. Okay. Begrijpt u? Dus uh, is mooi, ik heb die kamer dan. Ja. die, die, die baby kan daar leggen. Uh, wat is allemaal inbegrepen bij die kamer? Uh, babybedje. Met ja, die is wel klaar. handig, die is handig. Ik kan die baby slapen ook, hè? Ja. ja. Dus babybedje, commode. Ja. En uh, klerenkast. Klerenkast? Met... Ja. Oké. Okay. Eh, uh, verder, uh, bedoel, uh, die baby, die, wat krijgt die baby allemaal als die heeft die kamer, verder, erbij? Wat bij? krijgt die baby allemaal, hoe ja, bedoel je? Nou, bijvoorbeeld uh, die eten, die olvariet, heeft u ook die olvariet? Nee, tuurlijk niet. <laughs> maar het is toch normaal dat die baby gaat eten, Ja, maar daar moet u toch voor zorgen, niet ik? Ja, maar dan moet ik iedere keer op en naar die kamer toe gaan en die baby eten geven. Doet u ook verhaaltje vertellen erbij, bijvoorbeeld? Ik krijg, ik krijg uw baby. Ja natuurlijk, even heeft die kamer. Ik ga mijn baby daar brengen, die baby, ik zeg net. En kom, ja, dat kom, is dat het maar ik bedoel, oh, kom u al. koopt hem voor mij en voor de rest kan ik uh, niks doen. Daarmee toch? Ja, maar ik wil wel weten, wat is allemaal inbegrepen dan, hè? U zegt net bed met terras, dus ik vraag nu oké, okay, krijgt hij ook verhaaltjes je gaat slapen? Krijgt hij ook eten erbij? Nee. Nou, die is dus niet zo wilt, moeilijk. Zeg maar, u je wilt hebt, je hebt mij een, uw kind hebt, geven? Nou, niet geven. Ik ga niet die kind geven. U heeft een kamer. Ja. En ik heb een baby. Ja? ja. En hier staat babykamer, dus ik breng die baby naar die kamer en dan kan ja? die kindje slapen. slaap. Maar ik wil wel weten of die kindje komt goed terecht. Um, ik heb geen huis of zo waar die baby in gaat. Die oh? babykamer, zo noem je dat. Bed, commode en dingen. Nee, ik zoek die kamer. Ja nee, daar heb ik uh, dan nee. Ik wil die kamer graag erbij. Ik vind die, die bedjes mooi, maar die laat ik wel in die kamer. Ik wil die nee. kamer erbij. Nee, dat gaat niet, sorry. Die gaat niet? Nee. Maar waarom heeft u dan hier ingezet? Is dat het advertentie te koop of, of te huren babykamer? Nee, ik zei te koop staat er. Ja, te koop. Nou ja, oké. Okay, ja, maar toch, toch geen kamer? Ja, staat dus hier. Kinderkamer. Babykamer staat hier. Babykamer, te koop. Ja, maar dat is uh, in het Nederlands voor babybedje en alles, dus... Babybedje? Nee, ja. ik bel echt voor die kamer hoor. Ja, die... nee, sorry, daar kan ik u niet helpen. Dus je kan niet mijn kindje daar uh, neerzetten? Oh, nee, tuurlijk niet. Waar is de moeder van het kindje? Ja, die komt ook af en toe langs. Ja, we gaan wel in de gaten houden natuurlijk. We ook telefonisch contact met die baby. Oké. Okay. Oké, okay, gaat niet lukken? Nee. Oké, okay. nou dan helaas. Oké. Okay. Ja, tot ziens Bye. mevrouw. dag. Ja, ja, dat heet uh, Waanzin ten top, <laughs> top natuurlijk, dit hels <laughs> <Ja, dit> Geweldig, hè? <laughs> he? Geweldig. Ja, je moet het maar We uh, oh. kunnen allemaal, hè? Heerlijk. Ja. Oh, nou, nou, nou. Ja, dat was Billy Ocean een en gauw. Uh, en Lucy uh, gaat ons weer uh, blij maken met een... Uh, nou begin. ja, ik weet niet of het blij maken is. Uh, zijn, de gemeente is uh, in januari begonnen met het vervangen van de armaturen van de straatverlichting. Er wordt energiezuinige led uh, geïnstalleerd. En daarbij is kennelijk alleen gekeken naar de kosten en niet naar het straatbeeld. Want veel inwoners vinden de aangepaste ledverlichting spookachtig, te licht en ongrastvrij. Op social media geven veel mensen aan... dat zij hinder hebben van de nieuwe verlichting... en zij vragen zich af of de lichtopbrengst... een graadje minder kan. Het lijkt wel daglicht en dan midden in de nacht. De vogels beginnen ochtends eerder te fluiten... en scheelt wel in de kosten... Wat de verlichting van, het scheelt in, van de verlichting van je woonkamer. Er is zelfs genoeg licht om in je tuinschuur achter je huis te klussen, schrijft een bewoonster... aan de dokter Gerkenstraat cynisch. De gemeente echter de, vindt de ledverlichting niet alleen duurzaam... maar zo wordt er gesteld, het heldere licht waarborgt de veiligheid in de straten. Ja, dat ben ik wel een klein beetje eens, maar ook ben ik het met de bewoonster eens. Het is echt heel fel wit licht, ja. maar wordt waarschijnlijk vervolgd. Nou, we gaan het afwachten. We ja, gaan toch. het afwachten, ja. Geen verlichting is niet goed, maar de veel is ook weer een beetje overdadig. Nee, nee. uh... uh, wie al een tijdje niet meer onder ons is... Uh, toch wel uh, een beetje humoristische muziek het maakt de Dokter Anders P. Kim nog? Dokter Anders P? Ja, tuurlijk. in het in nou, gekke manier.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 ja, je ziet er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paarden trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Zag je de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met islavisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met nauw de schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartar. hier, En liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar.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 Ja, meningen verschillen. Maar persoonlijk. Deze man zo goed. Die dokter uh, Anders P. Uh, was het was synoniem voor uh, door ons Hein Polser en uh, heel veel gedichten gemaakt. En, uh ja, ik vond het ja. geweldig voor deze man daar heeft. Nog een andere mooie plaat gemaakt dat was uh, de, de Veerpont, heen en weer. Heen hij en weer. was zo grazend populair. Ja, hij was populair ja. en was een hele goede schrijver was het ook. En een uh, heel aparte, excentrieke man, maar, maar geweldig. En uh, dit was dan, uh, ja, de, de, de trojka, hè? de dodenrit. Ja. Jij, uh, dat, ging, uh, dat speelt al in Siberië. Ik hoop niet dat ja. jij weer bericht hebt van ons. Nou, ik ga, het, ik ga het kijken wat ik voor je kan doen. Het uh, heeft afgelopen afgelopen nacht een fractie gevroren en uh, er de, de, uh, moest de autoruiten worden gekrapt. Deze week is kans op vorst verder erg klein en, van, en pas volgende week, dinsdag, neemt de kans op vorst weer toe. Maar meer dan 20%, 30%, 20%, 30% kant wordt het niet. Dus echt winterweer kunnen we deze januari maand wel vergeten. Jammer. Ja. Het is wel lekker af en toe, een beetje uh, winter. Een beetje winter, ja. een beetje ja. met een zonnetje. Maar vergeet niet de meeste elfstedentochten zijn in februari verreden. Hè? Ja, daarom, het kan nog allemaal. Het weerbeeld ziet er op deze dinsdag grijs en bewolkt uit. De eerste uren was het nevelig en lokaal ook mistig. Uh, voor de zon is geen ruimte vandaag... en er waait in zwakke tot hooguit matige zuidwestwind. De temperatuur loopt op naar de graad 7-8... En vanavond en vannacht blijft het bewolkt en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen overheerst opnieuw de bewolking en in de middag valt af en toe regen. Er waait een matige wind die draait van zuidwest naar noordwest. Aan de zee neemt de wind toe naar vrij krachtig windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt op naar 7 graden. Donderdag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook enkele buien met kans op. Hagel. Er waait een gure noordwestwind en het wordt niet warmer dan 5 graden. Door die gure wind voelt het water koud aan. Vanaf vrijdag is het weer een beetje rustig weer, met veel bewolking. Soms spettert het het wat, maar over het algemeen is het droog. En met temperaturen van 7 à 8 graden is het allesbehalve winters. Nou. Aan het eind van de maand lijkt het kwik wat te dalen... maar gemiddeld een graad of zes. Ook stijgt dan de kans op nachtvorst. Ja, dan die gaan we, weten we Wat februari gaat brengen. Ja. Dit kwakkelweer vind ik niks. Nee, nee. Er is die het mistel, is mist allemaal. fijn voor je. Ja. Nou, bedankt Want. aan onze weervrouw uh, Onze Loes. Hè? Ja, graag gedaan. Dan gaan we nu verder met uh, Adele. Ja, dat was uh, onze Adel van uh, de laatste CD. Was dit een uh, mooi nummer. Uh, wie ook jarig is, is een onderdeel van de, de Hazes-familie. Uh, dat is, uh... Onze alle Roxanne. Oh, Roxanne is ja, jarig. hoe oud oh. is ze geworden? In ik de weet het dus niet. Hoe oud ik, is ze nee, geworden? 29. 29 is ze geworden. Ja, maar ze blijft een goed dat... uitzien. Je zegt ze altijd bij Oil of Ollas. Van die cremmetjes zie ik altijd in de reclame. Dus ik ja, denk, ja. Uh, misschien moeten wij dat ook maar gaan gebruiken, Luz. Hè? Ja, 29 ja, ja, is nog hartstikke jong. Zit je nog zo strak in het vel, hoor. Ja, maar als ik eruit kan zien of 48, ben ik ook blij. Ja, toch? Wij wel. Wij wel. nou, Maar ze is jarig vandaag in ieder geval. Ze is eh, 29 geworden. 29 ja. geworden. En uh, dan gaan we maar een oud nummertje van haar draaien. Hier is ze in mijn bloed. Just sit here. in mijn bloed. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 kunt u in de grote zaal van de blauwe Trem aanschuiven bij het inlooppunt. Uh, en dan mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. U betaalt 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon eens gezellig binnenlopen en doe leuk met ons mee. Wilt u informatie neem dan even contact op met Linda Ouderdijk per e-mail of via 0633803279. Ik herhaal 06 7-9. Altijd gezellig andere mensen weer te ontmoeten. Mandy Berry Menilo, uh, ook een oud nummer, maar het blijft altijd een lekker goede zang als het trouwens. mooi nummer. hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Deze, even Now en nog Copacabana. Of wat lekker nummer natuurlijk. Ja. Uh, Luus, jij uh, gaat de keuken in met je pot ja, en pannen. Ik ga, ja, ik ga lekker koken. Ik heb zo'n lekker uh, recept. Gezellig. Tenminste, ik denk dat het een overheerlijk recept is. Hij is wel voor twee personen, dus ben je met z'n vier, dan moet je dubbel nemen. En als je alleen ja, bent... Als je alleen bent, dan haal je de jaren zeg maar. van ja, okay. deze Dan ja, okay. Maar joh, dan, uh, neem, twee personen neem je morgen nog een keer. Ja, waarschijnlijk Donald. Nou, dat is dan weer geen vergelijk. Dit is veel lekkerder. Je neemt dus voor twee personen... 180 gram kip of varkensreepjes... Uh, één eetlepel kruiden, 450 gram krieltjes... één eetlepel olie... 100 gram ijsbergsta... 1 handje geraspte kaas en 250 gram cherrytomaatjes en knoflooksaus. Je verwarmt de oven op 200 graden. Kook de krieltjes afhankelijk van de dikte circa 8 minuten vo voor totdat ze beetgaar zijn. Doe het vlees in een kom en voeg de kruiden en een lepel olie toe. Meng dat goed door elkaar. Bak het vlees gaar in een koekenpan. Uh, je kan ook vega uh, uh, uh, vlees gebruiken. Uh, is, als je dat gebruikt is dus, uh, dit niet nodig. Omdat dit al vaak gaar genoeg is. Uh, giet de aardappels af en schep ze ook door het, het gyro vlees. Halveer de tomaatjes en schep... Schep er ook doorheen. Doe alles in een ingevette overschaal en bestrooi met wat kaas. En zet de ovenschotel 20 minuten in de oven. En garneer deze gieren schotel voor het serveren met wat ijsbergsla of serveer het er apart bij. Lekker met een beetje knoflooksaus. Het recept, uh, wat mij heel lekker lijkt, is terug te vinden op www.leukerecepten.nl. Ik zou zeggen. Eet smakelijk vanavond. Nou, het klinkt goed. Als het net zo ja, lekker toch? is als het uh, klinkt, dan zijn we allemaal blij. Dan zijn we stukken blijer. Een uh, lekker rustig nummer, wat ik een van de allerbeste nummers vind. Andrea Borselli. En uh, luister zelf even. Je t'aime. de fare ce qui s'aime. ZANG EN Het is een uh, heerlijk nummer. ja, Ik vind het zo'n mooi nummer. Dit. Echt, uh, Borzelli. Echt voor Borzelli geschreven. Ik heb, Daar je heb je het niet voor hem geschreven, maar hij zingt het heel mooi. Hij heeft ook een nummer uh, gezongen samen met zijn zoon. Heb je die eens gehoord? Ja, dat heb ik dat ook, ook gehoord. Zo mooi. En het verhaal gaat met, met dit, uh, de achtergrond van dit nummer... dat uh, de zingt op een gegeven moment een dame, die zingt heel kort mee... En wat ik ooit gelezen heb, ik kan het niet bevestigen verder... dat deze damen, die ze hadden eigenlijk niemand... en toen gingen ze kijken bij de kroef die in het gebouw aanwezig was... en een van de, wat, wat schijnt het, koffiedame te zijn... die hebben ze gevraagd die schijn het schijnlijk ingezongen te hebben. Dus dat verhaal heb ik ooit zo gelezen. Dus het zal mooi zijn. Uh, mooi. vraag. gaan we, zullen we dat nummer, is dat ergens te luisteren? Zal ik het opzoeken van de week? At dit nummer? Ja. Met die ingezongen Ja, maar dit nummer, dat was dit nummer. Dat was dit nummer? Dit nummer. Okay. Weet, de dame zong mee, het eindzong ze. Heel weinig ingezongen, maar het zou schijnt de verhaal geweest te zijn. Dus nou, wat ik geen begrepen, koffiedame meer dan nu. Nou, ik weet het niet, dat nou, misschien ja. van carrière. Zet jij nog in drie minuten om dat te vertellen? Nou, ik ga proberen. Uh, vorig jaar werd in, uh, in Leijsjer BV een onderneming van de voormalige eigenaren van soort Holiday Retreats. De nieuwe eigenaar van maar liefst vier Zandvoortse strandpaviljoens... namelijk De Spot, Ajuma, Sandy Hill en Strand Noord. De eigenaar heeft onlangs een collectieve vergunning aangevraagd... voor het plaatsen van 18 strandbungalows... verdeeld over drie strandpaviljoens. Nu we een jaar verder zijn... blijkt er aan die situatie eigenlijk niet veel veranderd. In Leisure BV is nog steeds eigenaar... en de oude exploitanten werken nog altijd met hen samen... Onlangs heeft in lijstje BV een omgevingsvergunning aangevraagd om bij drie van de vier paviljoens strandbungalows te mogen bouwen. Het gaat om de paviljoens 24, daar zouden dan zeven bungalows komen. Paviljoen 25 komen dan zes bungalows en bij paviljoen 26 ook weer vijf bungalows. Bij de spot zijn geen plannen voor het plaatsen van de bungalows, maar de wens is om van dit paviljoen in de toekomst een jaar rond watersportcentrum van te maken. Op het noordelijk deel van het zand wordt het strand. Vanaf Bouwen mogen strandpachters sinds een paar jaar seizoensgebonden strandbungalows bouwen en exploiteren. Zolang het strandpaviljoen de hoofdactiviteit blijft, is het toegestaan om een percentage van het bouwoppervlak te gebruiken voor strandbungalows. Steeds meer paviljoens op het Noordstrand exploiteren een aantal strandbungalows. Ja, ja het, is, uh, het ziet er leuk uit, moet ik ja, heel eerlijk zeker. zeggen. Ja, zeker. Uh, ja. Bij Talassa staan er al een paar, hè? Ja, het ziet er leuk uit. Ja, het ziet er leuk uit. Het is dus een beetje van deze tijd. Oké, okay, ja. uh, lieve luisteraars, het is... Uh, ja, het zit weer op. De laatste minuut is ingegaan. Onze joen wordt hoort u al. Uh, Luus en ik hebben het weer met veel plezier mogen doen vandaag. Ja. En uh, we hopen dat u een beetje genoten hebt van onze muziekkeuze... en onze uh, babbeltjes en wat uh, ons betreft. Graag tot de volgende week, dinsdag, dan zijn we weer hier. Weer om 12 uur met Lunchroom. Uh, blijf gezond en denk aan elkaar. Ja, tot volgende week.